Uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. Acht op de zijn positief over de manier waarop ze verzorgd worden... blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers lijkt het soms slechter gesteld met de verpleegzorg... omdat we vooral horen van de meest schrijnende gevallen. Wel zou de verzorging wat persoonlijker mogen, blijkt uit het onderzoek. Nabestaanden van mensen met een Natura-verzekering bij Jarden komen bij een uitvaart duizenden euro's tekort, schrijft de Volkskrant... Zo'n Natura-verzekering keert geen bedrag uit... maar vergoedt specifieke zaken als een kist en rouwkaarten. Jarden meldde in 2007 aan de polishouders... dat nog maximaal ruim 3700 euro wordt uitgekeerd... terwijl de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn gestegen tot 6000 euro. Het verschil moet de nabestaanden bijbetalen. De rechter oordeelde dat dat onterecht is... maar volgens de Volkskrant kost het nabestaanden alsnog veel moeite... om onder de extra kosten uit te komen. Noord-Korea overweegt op de dreigementen van Donald Trump te antwoorden met de zwaarste tegenmaatregel ooit. Dat zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Die noemt Trump geestelijk gestoord omdat hij heeft gedreigd met de totale vernietiging van Noord-Korea. Volgens Kim heeft Trump de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea vergroot. En is dat reden om juist verder te gaan met het ontwikkelen van een kernwapen. De Britse politie heeft twee verdachten van de aanslag op het metrostation in Londen vrijgelaten, zijn geen aanklachten tegen hen ingediend. Een van de mannen werd de dag na de aanslag in Londen opgepakt, werd aanvankelijk ervan verdacht dat hij de bom had gemaakt. Die ontplofte maar deels in de metro, dertig mensen raakten daarbij gewond. Waar de andere vrijgelaten man van verdacht werd is niet duidelijk. De Britse politie houdt nog vier mensen vast in verband met de aanslag vorige week vrijdag. Het weer vanuit het westen, bewolking en een enkele bui. In het oosten, meer zon. 17 tot 20 graden wordt het. Ook in het weekend, zon, met morgen lokaal een bui. En temperaturen rond 20 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan een paar files op de A6 richting Lelystad. staat dus Almere buiten. En Lelystad 4 kilometer, 5 minuten vertraging. En op de A15 richting Gorkum tussen Knopendel en Arkel 6 kilometer. En dat kost je zo'n 10 minuten extra. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdom. En dit mooie nummer was Don't Blame Me van Yusuf Latif. Van zijn album Eastern Sounds uit 1961. Yusuf Latif is een multi-instrumentele uh, artiest. Hij schrijft ook zelf nummers en dit is een van zijn mooiste albums. Die hij samen maakte met pianist Barry Harris... Youssef Latif is ook bekend vanwege zijn deelname in de band van John Coltrane. En voordat uh, John Coltrane überhaupt enige interesse had in uh, oosterse muziek... is uh, Youssef Latif dat al gaan verkennen. En dit album is op oosterse muziek uh, geïnspireerd. En Youssef Latif speelt onder andere naast de tenorsax ook op fluit, oboe en xun, een Chinees instrument. Veel mooie nummers vandaag... En ik ga gauw verder met het volgende nummer van Danny Grissett. Danny Grissett, een Amerikaanse jazzpianist, 42 jaar inmiddels... begon op zijn vijfde klassiek piano te spelen. Speelde onder andere met Jackie McLean en Nicholas Payton. Heeft een aantal albums uitgebracht, waaronder het album Stride uit 2011. En u gaat luisteren naar Close Quarters. Danny Grissett met Close Quarters, een veelbelovende Amerikaanse jazzpianist. We gaan verder met een andere pianist, en die bracht in 2016 zijn debuutalbum uit. Het is de nog onbekende Alessandro Fadini. Hij komt uit Italië en is een uh, beschermeling van Mark Copland, ook een pianist. Hij is van oorsprong een wiskundige en um, heeft zichzelf piano leren spelen, maar heeft ook gelijk stap gemaakt om nummers te compo componeren. Dus alle nummers op dit album zijn zijn eigen geschreven nummers. Het is bijzondere in pianomuziek voor een, uh, voor een debutant. Het album heet A Dark and Stormy Day... en het nummer dat u gaat horen heet Elegy for the Living Dead... Alessandro Fadini, zijn debuutalbum A Dark and Stormy Day. Een bijzondere Italiaanse jazzpianist waar we ongetwijfeld nog veel van gaan horen. De volgende artiest is John Abercrombie, een Amerikaanse jazzgitarist. Hij overleed in augustus van dit jaar en hij heeft een lange carrière achter de rug. Hij heeft onder andere gespeeld met Jack de Journette, Charles Lloyd, Michael Brecker... maar ook met Mark Copland, al sinds de jaren zeventig. En in 2013 heeft hij een album uitgebracht samen met Mark Copland. Mark Copland, een pianist. En samen hebben ze een, uh, het grootste deel van de nummers op dit album geschreven. U gaat luisteren naar Spellbound. Het nummer is in uh, dit geval geschreven door Mark Copland. En het komt van het album 39 Steps uit 2013. John Abercrombie. John Abercrombie met Spellbound. Volgende nummer is van Art Blakey en de Jazz Messengers. De Jazz Messengers van Art Blakey, oftewel ook wel Art Blakey's School of Jazz, hebben in de loop der jaren veel talenten voortgebracht. In de periode 1978-1983 heeft hij een aantal concerten in Nederland gegeven met een verschillende bezetting. Waaronder Valerie, Ponomeroth, Bobby Watson, James Williams, Terrence Blanchard. En Donald Harrison. Deze nummers zijn uh, onder andere opgenomen door uh, het radioprogramma Tros, Jazz, uh, Tros Session, moet ik zeggen. En uh, die hebben natuurlijk veel uitgezonden in Laren. U gaat luisteren naar uh, 'Stairway to the, St to the Stars' en naast Art Blakey op drums, natuurlijk Charles Frommro op bas en Billy Pierce op tenor sax. Art Blakey en zijn Jazz Messengers met Stairways to Heaven. Gaan verder met een heel andere artiest. En eigenlijk ook wel een klein beetje een ander genre. Je zou zelfs twijfels kunnen hebben of het wel bij de Jazz thuis hoort. Maar Madeleine Peru heeft weer een nieuw album uitgebracht in 2016. Met jazzmuziek, maar ook wel folkmuziek. Ik vind het wel een lastig. Maar ik vond er een nummer op op dit album wat ik eigenlijk wel graag wil laten horen, omdat het een mooi nummer is. En uh, wat ook goed is om te vertellen, is dat dit album is opgenomen in Engeland, in een kerk, waar zij uh, met haar trio ooit een uh, concert-event uh, heeft gedaan. En omdat ze zo uh, ja, tevreden waren over het geluid, hebben ze besloten om hun uh, album daar op te nemen. We gaan luisteren naar het nummer Tango Tilder Shore... van het album Secular Hymes van Madeleine Peru. To roar, the boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They climb along the pipeline, they tangle till they're sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Or let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks or better on a blanket by the stair. I'll tell you all my secrets. So send me off to bed Forevermore Make sure they play my theme song I guess days is a to do Just get me to New Orleans And paint shadows on the pews Cut the skin on that pig Kick the drum and let me down Put my clarinet beneath your bed Till I get back in town Let me fall With confetti in my hair, I deal out jacks so or better on a blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. So send me off to bed for evermore. be all in Calico, the color of a doll, They'll wave your flag on Cadillac Day, hang a skillet on the wall, cut me a switch, Oh, hold your breath till the sun goes down, write my name on a hood, send me off to another town, let me fall out of the window with confession, A deal out jack, so better on a blanket by the stair I'll tell you all my secrets, but I lie about my past So send me off to bed forevermore Send me off to bed forevermore Adeline Peru met haar mooie stem. Ik ga verder met een album van het North Sea Jazz Festival. Regelmatig worden er albums uitgebracht met de mooiste nummers van het North Sea Jazz Festival. En in dit geval heb ik een album liggen dat heet de North Sea Big Band and Friends. Het is gemaakt uit 1994 en u gaat luisteren naar een nummer waar onder andere Conte Kandeli op meespeelde en Ak van Rooyen. Het nummer heet Angel Eyes. We'll mm -hmm. Big band. Het volgende album wat ik klaar heb liggen is Echoes of an Era 2. Het refereert aan een uh, gelegenheidsband... waar een eerste album voor is opgenomen met dezelfde titel. Echoes of an Era. Het is een band met Chick Corea, Stanley Clark, Joe Henderson... Lenny White, Freddie Hubbard en Chaka Khan. Bijzonder album omdat Chaka Khan uh, jazznummers zingt, waar ze natuurlijk bekend staat om haar soul en R&B... Uh, later, waar ze heel beroemd mee is geworden. Het tweede album um, zit een andere zangeres bij. En dat is Nancy Wilson. En Freddie Hubbard um, doet ook niet mee op dit album. Maar wel de andere. Chick Corea, Stanley Clark, Joe Henderson en Lenny White. U gaat luisteren naar My One and Only Love. Makes stitches in the hush Sunfire. I give myself In sweet service Als je weer Wilson met My One and Only Love op het album Echoes of an Era 2. We zijn bijna aan het nieuws van 11 uur toegekomen. Het eerste uur zit erop. Ik heb nog veel meer mooie muziek, dus blijf vooral luisteren en uh, genieten bij het ontbijt. En ik zie u zo weer terug. En het laatste nummer voor nu is Bird van de Franse jazzgitarist Sascha Distel. Ik kan het niet helemaal afmaken, dus na het nieuws van 11 uur gaan we er gewoon mee verder. Please. Mm -hmm.